Uur. Door al met het nos journaal Een medewerker van een slachthuis in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen heeft het coronavirus over een afstand van zeker 8 meter overgedragen. Dat staat in een nieuwe studie naar de uitbraak in de vestiging van vleesverwerker Teunies. Eind juni moest de regio Gütersloh op slot nadat meer dan 1500 medewerkers van het slachthuis waren besmet. Het virus werd overgedragen in ruimten waar de temperatuur 10 graden was. Ook was er weinig toevoer van verse lucht. Volgens de onderzoekers is anderhalve meter afstand in dat geval niet genoeg. Vorige week is het aantal coronabesmettingen in België met 89% gestegen ten opzichte van de week daarvoor. Tussen 14 en 20 juli raakten gemiddeld 221 mensen per dag besmet, blijkt uit het Belgische online coronadashboard. Gisteren werden de maatregelen in België aangescherpt. Zo moet er op meer drukke plaatsen in het openbaar een mondkapje worden gedragen. In België zijn tot nu toe bijna 65.000 besmettingen vastgesteld. Er zijn ruim 9800 coronapatiënten overleden. Het aantal zwartrijders in het openbaar vervoer is de afgelopen weken fors toegenomen. Uit steekproeven van branchevereniging OVNL komt naar voren dat 1 op de 5 busreizigers niet incheckt. Normaal gesproken is dat ongeveer 1 op de 20. De vereniging wijt dat aan de coronamaatregelen. Om de kans op besmetting te verkleinen... mogen busreizigers niet meer voorin instappen. Buschauffeurs hebben daardoor nauwelijks zicht op het inchecken. Wordt wel meer gecontroleerd. Sinds 1 juni zijn er 7000 boetes uitgeschreven vanwege het zwartrijden. De reclameopbrengsten van de publieke omroep... zijn door de coronacrisis flink teruggelopen. De Ster haalde in het afgelopen half jaar 30% minder reclamegeld binnen... dan in de eerste zes maanden van vorig jaar.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 Zin in vier ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Pakken worden. Kom maar naar. Wow, wow, wow, wow, waar ga jij heen? en tea in je handen. Oh, je wordt steeds interessanter.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 To come back, please hurry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 Morgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf ja, Ze zegt maar als je, je gaat vergeten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 I'm <laughs> What a way okay. to drop a bombshell, baby. Cause you really didn't think I'd find out. And the signs cry. I'm on a the lights out. that you feel it? Know that you feel it?